6 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedenavond. Meer, minder incidenten, maar meer aanhoudingen tijdens Nieuwjaarsnacht. Cafébrand Volendam herdacht en paus reageerde op aanslag op kerkgangers in Egypte. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen helder. Langs de kust kunnen er wat winterse buien vallen. Het verkeer moet oppassen voor gladheid door bevriezing. De minima liggen tussen de min 4 bij opklaring in Lantingmaarts en plus 1 langs de kust. Morgen is het vrij zonnig met aan de kust kans op enkele buien en een middagtemperatuur tussen de 3 en 6 graden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft samen met de politie een overzicht opgesteld van de incidenten van afgelopen nacht tijdens de jaarwisseling. En ik praat daarover met staatssecretaris Fred Teven. Meneer Teven, eh, tot nu toe is het beeld dat het rustig was in vergelijking met vorige jaren. Klopt dat volgens u? Uh, landelijk gezien uh, is de trend positief, dus we zijn, uh, we zijn op de goede weg. Uh -huh. uh, maar er zijn hier en daar nog wel behoorlijke, behoorlijke incidenten geweest. Uh, en uh, er zijn natuurlijk ook een aantal politiemensen zwaar gewond geraakt. Ja. En dat is niet iets waar je nou vreselijk tevreden over kunt zijn. Het aantal incidenten is afgenomen. Uh -huh. dat, is, dat is een goede zaak. Zo'n 340 incidenten minder. Maar uh, tegelijkertijd hebben, hebben we meer aanhoudingen uh, uh, verricht. Afgelopen nacht zijn door politie en justitie meer aanhoudingen verricht. Uh, en dat is op zich een goede, een, een goede trend, want dat betekent dat er uh, ook minder wordt getolereerd en dat ja. er dus ook eerder wordt opgetreden. Ja, ja. U bent zelf mee geweest uh, de afgelopen nacht. Uh, wat is uw eigen, eigen indruk? Wat heeft u zoal meegemaakt? Ja, ik ben zelf mee geweest in, uh, van, van 7 uur gisteravond tot 4 uur vannacht in, uh, in de regio Haaglanden. Mm -hmm. um, ja, ik moet zeggen, een wisselend beeld. In, in wijken waar het uh, voorgaande jaren, zoals Eskamp uh, en Scheveningen, Scheveningen, waar het voorgaande jaren zeer onrustig was. De Haag zuidwest en Scheveningen. Nu een, een, een zeer rustig beeld. Uh, mm -hmm. Waar ook uh, buurtpreventie in combinatie met de politie heel goed heeft gewerkt. Uh, maar ook uh, uh, hier en daar uh, uh, onrustige, uh, uh, onrustige gebieden waar de politie ook nog wel heeft, uh, heeft moeten optreden. Ja. En waar ook zelfs in één, één wijk ook de ME uiteindelijk is, uh, is ingezet. Dat, dat kon niet anders. Ja. Um, ja, ik denk dat de politie heel, uh, heel doordacht, maar ook heel kordaat heeft opgetreden. Dat dat heel krachtdadig is geweest. En dat, dat dat veel problemen in een vroeg stadium heeft voorkomen. Ja. En daarom zeg ik ook, en dat is ook landelijk gezien ook wel een beetje het beeld. Uh, dat, dat is op zich een hele goede trend. Mm -hmm. Maar we kunnen natuurlijk niet tevreden zijn als je ziet wat voor schade is aangericht. En dat er toch nog uh, nou, een aantal mensen, politiemensen gewond zijn gedaan. En ook, uh, uh, ook nog behoorlijk wat uh, uh, geweld is geweest uh, tegen, tegen hulpverleners. 115 ja. incidenten landelijk. Ja. Dat is natuurlijk veel te veel. Ja, nou hoorde ik wel eerder vandaag van uh, Ambulancezorg Nederland. dat het aantal incidenten tegen met name ambulancepersoneel dan uh, was afgenomen. Onder andere omdat er strenger wordt opgetreden. Ja, dat is, dat, is, dat is wel mijn waarneming ook. Uh, ja. Ik denk dat, dat je dat eens moet zijn, dat er, dat er in een vroeg stadium wordt opgetreden. Dat, uh, dat mensen weten dat er uh, supersnelrecht en snelrecht wordt gehanteerd voor, uh, voor de grootste radraaiers. Dat, uh, dat loopt wel tot terughoudendheid. Ik zeg ja. al, dat is een positieve trend, maar we zijn er al lang niet. Dus nee. die lijn moeten we echt nog jaren doorzetten. Ja, ja er zijn ook twee jongens omgekomen door uh, illegaal vuurwerk. Is dat nog te voorkomen eigenlijk? Um, ja, dat, dat, het is natuurlijk buitengewoon uh, trieste dat er uh, twee jonge mensen zijn overleden in Harderwijk en in, in, in Tolbert. Ja. Ik denk dat daarop geïnvesteerd moet worden de komende jaren weer door het bestrijden van de illegale vuurwerkhandel. Maar dat is wel een hele taaie materie. Hm. Maar ik denk wel uh, dat, dat we daar wel naar moeten blijven kijken. Want uh, ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken, ook vannacht niet, dat er wel hier en daar weer zeer veel illegaal vuurwerk in omloop is. Er waren een en... hoop uh, illegale knallen te horen. Ja, ja en, en, en, en ook wel te zien... Je kunt dat ook soms wel zien, uh, uh, je niet, uh, daar hoef je niet helder zien voor te zijn, nou, laten we het zomaar zeggen. Nee, nee, nee, nou, nog iets, kunt, kunt u wat zeggen over de verschillen die u ziet tussen incidenten in de stad en in het platteland? Is daar een groot verschil tussen? Nou, ook, ook dat is een beetje wisselend beeld. We hebben vorige jaren hebben we natuurlijk een aantal steden gehad zoals uh, Culemborg en andere steden... middelgrote en kleine steden waar het zeer onrustig was. Dat was nu rustig. Maar er zijn toch ook wel een aantal politieregio's uh, waar, waar, het, uh, waar het heftiger is geweest. Uh, Limburg, Noord uh, met name. Uh, mm. uh, ook, ook meer incidenten onrustiger ook in Gelderland Zuid, natuurlijk de M1 nog opgetreden, ook in ook in het landelijk gebied in Waardenburg en in, uh, in Kesteren. Ja. Uh, dus, dus we zien we zien een, een beetje wisselend beeld. In De meeste grote steden was het uh, was het. Uh... Beheersbaar, de politie is op elk moment gewoon de baas geweest op straat. Er ja. is geen enkel moment geweest dat de politie niet de baas is geweest. Maar ja, in, in Maastricht was het toch wel. Was het toch vrij heftig en vrij veel, veel aanhoudingen in, in, in, in aantallen mm -hmm. waar het voorgaande jaren veel rustig was. Ja. Goed, nou uh, dank u wel voor uh, dit overzicht uh, tot nu toe. Uh, Staatssecretaris Fred Teven. Op een cellencomplex in Houten is vandaag in sneltreinvaart besloten... welke arrestanten die vannacht werden opgepakt, met een boete of met een werkstraf vanaf komen... en wie er nog voor de rechter moet verschijnen. Iedereen die werd opgepakt in verband met de oudejaarsrellen kwam in Houten terecht. en In totaal werden dat zo'n 75 mensen. Een reportage van Trudy van Rijswijk. Het cellencomplex in Houten bestaat uit zo'n 100 cellen... waarvan er nu een stuk of 40 bezet zijn. Lange gangen, grendels... Dikke deuren, luikjes, om even naar de arrestanten kunnen kijken. En het is al laat op de middag. Het is nu redelijk rustig hier. Als het goed is, zullen de meeste mensen die hier zitten zometeen verdwijnen. Maar dat wordt beneden beslist. Beneden, dat is hier. Hier zitten mensen van het Openbaar Ministerie... te kijken naar wat er allemaal aan dossiers is. En wie er gewoon eh, een boete krijgt en dan naar huis kan... of wie er nog voor moet komen... Nou, er wordt hard gewerkt daar. Meneer Bak, u bent persofficier bij het OM hier. Is het makkelijk om zo'n klus te klaren? Want het is natuurlijk eigenlijk wat werk in hele korte tijd. Ja, dat is, dat is wel een vrij lastig proces. Want je hebt weinig informatie en je wilt toch snel uh, duidelijkheid bieden. Plus dat er enorm veel hectiek is. Dus het is uh, soms best een lastige klus, maar wel een mooie klus. Ja, want dat, uh, ik speel nu even advocaat, dan heb je weer het punt van de. Uh, helderheid van de zorgvuldigheid, wat hem meespeelt. en wat ook iedere keer ter discussie komt. Gaat dat nog wel, zorgvuldig werken op deze manier? Er zijn hier ook advocaten. Uh, die advocaten bezoeken ook uh, de cliënten hier op het bureau. Uh, bovendien proberen wij de zaken te selecteren die eenvoudig zijn. Uh, ik heb in het procesverbaan gelezen dat u in ieder geval de woorden heeft uh, gebruikt... Uh, als uh, modderfokkers, kankerleiders. Dat is die niet, niet bewust geweest in ieder geval. Wat vindt u er nou van, achteraf? Ja, stom hè. Het had eigenlijk uh, mooi mooi moeten beginnen. Maar ja, ik hou wel helemaal beter dan eigenlijk dit jongen. Slechter als dit kan je niet beginnen. Wij vinden dat uh, hier een, een passende uh, straf uh, op moet volgen. En dat is uh, wat ons betreft een werkstraf uh, voor de duur van uh, 40 uren. Dus uh, begrijp ik dat u ja, ja. dat accepteert? Ja. ja. ja. De beste mensen trouwens nog. Ja. Dit is het NOS Journaal met de Jong. Volendam, dat herdacht vandaag de cafébrand van tien jaar geleden. Daarbij kwamen in de nieuwjaarsnacht veertien jongeren om het leven. Ruim 200 mensen raakten ernstig gewond. Er waren bloemen en toespraken. Burgemeester Van Beek roemde in zijn speech de veerkracht van de Volendammers. Verslaggever Karin Alberts vroeg hem na afloop hoe het met Volendam gaat. Tien jaar na dato. Ik heb daar, zoals de meeste inwoners, gemeentegevoelens bij. Ik ben er, zoals u terecht dan ben ik niet bij geweest. Maar ik merk dat. Enerzijds is nu, na deze periode, het voor een aantal mensen pas mogelijk om erover te spreken. Uh, Volendammer lijkt heel open en uitbundig vaak, maar is toch heel gesloten om gevoelens te uiten. En bij sommigen heeft dat inderdaad deze periode geduurd. Aan de andere kant, ik uh, had het over gemeentegevoelens, is het, ook heel po is het wel positief. Dat je ziet dat heel veel jongeren hun weg gevonden hebben. Eh, soms zelf al vader en moeder zijn inmiddels. Een baan hebben, een huis hebben, een relatie hebben. Maar dat maakt het toch weer voor de ouders die een kind verloren hebben... weer extra moeilijk. Want die zien dat vrienden, vriendinnen, leeftijdgenoten... van hun overleden kinderen ja, toch weer opgekrabbeld zijn. En ook al zijn ze op sommige momenten... Eh, bij sommigen is het wel 75% van het lichaam verbrand. Toch gered hebben op 14 na. Dus dat is het gemengde hartgelach toch wel ook naar die tijd. Andere kant ook uh, gevoel van Herstel en toekomst. Tien jaar herdenking is natuurlijk een speciaal moment. Blijft dit herdacht worden? Of is het ook de bedoeling om hier een soort. nou, een echte punt achter te zetten? Kan natuurlijk niet, maar dat er niet meer een officiële herdenking volgt volgend jaar. Dit, uh, dit is wel het afsluiten van een uh, wat meer naar buiten gerichte herdenking. Natuurlijk zal er ieder jaar een heiligemis zijn. en zullen ouders uh, een weg zoeken om uh, hun kind te gedenken. Maar in deze omvang en, en zeg maar ook uh, naar buiten gericht. Uh, zal zeer waarschijnlijk wel de laatste keer zijn. Is het ook op verzoek van de jongeren die het betreft? Ja, de jongeren die het betreft... die, uh, die hebben duidelijk de blik op de toekomst. En je merkt ook dat uh, de ouders die overleden kinderen hebben... een andere manier van herdenken eigenlijk voorstaan... dan uh, de kinderen die het gered hebben en met hun toekomst bezig zijn. En daar heb ik ook respect voor. Het viel mij net op op de dijk dat er relatief weinig jongeren waren. Het waren vooral de ouders of opa's oma's, noem maar op. Hulpverleners, politieagenten niet te vergeten. Ja. Uh, de jongeren hadden er misschien ja. niet zo'n zin in. Ik kreeg daar een mooi illustratief voorbeeld voor uh, een oud uh, raadslid dat ik, uh, dat ik sprak net. Die zegt, uh, nou mijn dochter ook een uh, getroffene had een brief gekregen. Voor deze herdenking, om er mee te doen. Het eerste wat ze deze brief aan ons geven. Zeg ik, ja, ik doe het niet meer. Wij hebben er nog wel behoefte aan als ouders, dus wij zijn gekomen. Maar de dochter zegt, nee, voor mij, voor mij hoeft het niet meer. Het is ook te maken met het ze willen kijken naar de toekomst. Ja, ja blik op de toekomst. Ja. Dus Paus Benedictus heeft wereldleiders opgeroepen... om christenen te beschermen tegen onverdraagzaamheid en discriminatie. In zijn nieuwjaarstoespraak zei hij dat de mensheid niet gewend mag raken aan conflicten die slachtoffers eisen. Hij doelde daarmee op de aanslag op een koptische kerk in Alexandrië in Egypte... waarbij kort na middernacht zeker 21 doden vielen. Tientallen kerkgangers raakten gewond. Meteen na de aanslag braken vechtpartijen uit tussen christenen en moslims. De paus riep christenen die het moeilijk hebben op zich niet te laten ontmoedigen. Benedictus wil in oktober een bijeenkomst houden over wereldvrede. In Siberië is een Russisch vliegtuig kort voor het opstijgen ontploft. Drie mensen zijn erbij om het leven gekomen, tien raakten er zwaar gewond. Bij het taxi ontstond brand in een van de motoren die oversloeg naar de brandstoftanks. Er waren al 124 mensen aan boord, de meeste passagiers konden het toestel nog voor de ontploffing verlaten. Het ongeluk gebeurde in de Siberische stad Surgut. Het vliegtuig zou naar Moskou vertrekken. Sport. Het traditionele schanspringen op nieuwjaarsdag in Garniesparten. Dat is gewonnen door Simon Amman. Maar zo traditioneel als altijd verliep de wedstrijd niet. Verslaggever Ayot Kloosterbroer. Het was in garmisch sparte vooral zweten voor de wedstrijdleiding. Een variabele wind bij de Olympia-Schans zorgde voor uitstel. En dan weer springen en nog eens uitstel. En uiteindelijk bleef het bij slechts één wedstrijdronde. En dat was meteen de einduitslag. De Zwitser Simon Amman, de koning van Vancouver met twee gouden medailles... bleef het rustigst en 131 meter plus wat bonuspunten vanwege nadelige wind... bezorgen hem de winst. Tweede, zeer verrassend, een Rus, Pavel Karelin, het hoogtepunt... Uit uit zijn carrière en de derde plaats gaat naar Adam Mauwisch, de Poolse routinier. De topfavoriet, de Oostenrijker Thomas Morgenstern, bleef ver achter bij de beste springers. Hij had last van de omstandigheden en kwam niet goed uit de verf. Morgenstern, grote winnaar nog van de eerste wedstrijd van de Fischanze-toernooi in Obersdorf kwam niet verder dan een veertiende plaats. Hij verliest dus heel veel punten in de strijd om de vierschansen toernooi waar de winnaar van vandaag, Simon Amman, nu zijn voornaamste concurrent is. En het Vierschansen-toernooi gaat woensdag verder... met de derde wedstrijd die wordt gehouden in het Oostenrijkse Innsbruck. De twaalfde marathonwedstrijd om de KNSB-cup is gewonnen door Carlo Timmerman. Op het kunsteis van Flevon Aijs in Biddinghuizen... was hij na 75 kilometer de snelste in de massasprint. Ikmar Berga en Geert Plender werden tweede en derde. Klassemensleider Timmerman was goed voorbereid. De jaarwisseling maakte hij namelijk niet eens mee. Nee, ik was uh, echt heel erg moe van alle wedstrijden hiervoor. Ja, en dan uh, moet je soms keuzes maken. Oor op in, ik heb één knal gehoord... En, uh... Ik was moe genoeg. En uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar het is wel, uh, dit was echt zwaarder dan. Uh, dan uh, het ijs was zwaarder dan, uh, dan de andere dingen. En Carla Zielman pakte de zegen bij de vrouwen. De nationaal kampioen op kunstijs, nam ook de leiding in het algemeen klassement. Over Sandra het hart. Veldrijder Sven Nijs heeft in Baal de naar hem vernoemde GP Sven Nijs gewonnen. De Belg had ruim een minuut voorsprong op zijn landgenoot Niels Albert. Of Albert, dat weet ik niet. De wedstrijd maakt onderdeel uit van de strijd om de GVA-trofee. Nijs heeft door zijn zegen de koppositie in het klassement overgenomen van Kevin Pauls. Nogmaals de hoofdpunten van het nieuws. Er waren minder incidenten, maar meer aanhoudingen tijdens de nieuwjaarsnacht. Vier agenten raakten zwaar gewond. In Volendam is de cafébrand van tien jaar geleden herdacht. De paus heeft wereldleiders opgeroepen christenen te beschermen. Benedictus reageerde daarmee op de aanslag op een kerk in Egypte... waarbij 21 mensen omkwamen. En dit was het NOS-journaal. Zometeen de NTR met het programma over menselijk gedrag Pavlov.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 Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, Henk van Middelaar. Welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over menselijk gedrag. Vanwege nieuwjaarsdag geen actuele kwesties, maar wel een gast... die aan het begin van het nieuwjaar, vind ik, heel passend is. Omdat mijn gast gedreven wordt door de nieuwsgierigheid... door een verlangen naar vrijheid. Joost Konijn... En hoe moeten we hem omschrijven? Is hij een kunstenaar, is hij een avonturier, een uitvinder, een onderzoeker? Laat ik twee voorbeelden van zijn werk geven. Joost Konijn bouwde een houten auto... waarvan de motor op gas reed, gas dat hij verkreeg... door het verbranden van beukenhout in een stookinstallatie achterop die auto. En met die auto verkende hij Oost-Europa. En hij heeft ook een keer een vliegtuig gebouwd, een paar keer zelfs. En met zijn laatste model is hij afgelopen jaar van België naar Afrika gevlogen... om daar het continent te verkennen... In twee landen werd hij opgepakt. Wat doet die vreemde vogel in onze achtertuin, zullen ze gedacht hebben. Zijn werk legt hij vast op film of hij schrijft erover. Films, voertuigen en installaties van hem zijn aangekocht door verschillende musea. In 2005 kreeg je de Cobra kunstprijs en eerder al de Charlotte Keulenprijs. Joost Konijn wordt dit jaar 40 jaar. Welkom... Ja, dankjewel. Ja, jij vroeg of ik je wilde inleiden. Nou, dat ja, was... vroeg ik niet. Ik vroeg, ik vroeg, doe je ook een inleiding? Is dit genoeg? Of moet nee, het nog ik veel vroeg, meer? Nee, ik vroeg het helemaal niet. Het nee. is veel te veel. En uh, er zaten helemaal geen fouten in. Nee. Oh, goed zo. Vroeger dat werd okay. er in je paspoort altijd uh, een, een beroep genoteerd. Ja, ja. Wat zou je, dat dat is, is ook de enige keer dat ik zeg dat ik, dan, dat ik dan kunstenaar invul. Ja, en voor de rest, als iemand vraagt... Wat mijn beroep is, of wat, dan ja. weet ik het niet. Nee. Maar alleen als ik het op een formulier bij de grens moet invullen, dan vul hem ik. En waarom op. kies je dan toch voor kunstenaar? Daar ben ik, ik, daar ben ik voor opgeleid. Okay. Want je hebt kunst op. Even. Ik zet soms ook wel een schuine streep filmer... Ja, omdat je alles filmt. Ja. En je hebt ook uh, gewoon. Misschien uh, wordt het dan ook nog ooit, als ik een boek. schrijf. dan ja. wordt het nog een schuine streep en <laughs> Maar dat durf ik zeker Goed. nog niet achter te zetten. Maar je hebt naar je middelbare school. Ben je naar de Rietveld Academie gegaan. En een vermaarde kunstopleiding. Daarna nog naar het Sanders. Mm, Sandberg. Instituutje Instituut. Sandberg Instituut. Ja, dat is ja. nog twee jaar. Ja. En, en waarom koos je daarvoor? Nou, ik heb de Rietveld niet helemaal afgemaakt. En. Toen werd dat net opgericht, het Zandberg. En mijn, de, de, de docent van de Rietveld die deed dat. En ik, ik, ik stapte eigenlijk met hem gewoon mee in dat Zandberg. Wat nog, mm -hmm. wat nog niet iets was. Wat alleen maar een leeg gebouw was. En uh, ja, daar was nog niet een, een, een, een, een, een idee over hoe dat precies zou worden. Ja, daar was nog niet een structuur of een systeem of een... Daar moest alles nog worden uitgevonden. En je kreeg een heel groot atelier. Nou, dus ik dacht, dat is wel interessant. En waarom is dat aantrekkelijk voor je? Als er alles nog uitgevonden moet worden, het is nog ja. leeg. Ja, dan, dan ligt alles nog open. Dan kan het nog alle kanten op. Als het allemaal al bedacht is, wat moet je er dan nog komen doen eigenlijk? He? En wij konden dat mee uitvinden, mee nou ja, bedenken. Wij zeiden, we hebben een, een digitale camera nodig... En toen zei hij, hier is geld, ga maar kopen. Zo ging het. het was ook een soort en waarom had je die camera nodig? Om een film te maken. Ja. Maar je had ook... Uh, uh, je zegt, uh, uh, uh, ja, ik ging daarheen. Maar je had misschien, omdat je... Vanwege die auto's en die vliegtuigen... Associeer ik jou ook heel erg met techniek. Je had ook ja. kunnen bedenken... Ik, ik, ik ga techniek studeren. Ja. Ik wil er alles van ontdekken. Maar ik wilde niks meer... Ik heb op het, op het atheneum zoveel in boeken... Ik wilde niks, niks meer uit boeken leren. Daar had ik wel genoeg van. Ik wilde gewoon dingen maken en dingen doen. En uh, ik had ook naar de TU of zo. Maar dat leek me ook ergens saai. Het, het bestaan van een kunstenaar, dat, het leven daarvan... Of, dat trok mij veel meer dan... Ja, on, een klein onderdeel van een groot systeem... of, of, of weet ik veel, ja. te zijn als technicus... Nee. Geen, geen kennis uit boeken nog langer opnemen, omdat dat dan... Is dat te veel geve, uh, geve, geprefabriceerde uh, kennis, bedoel ik? Ik weet niet, ik wilde de dingen gewoon zelf uitvinden of... of, of, of, of uh, ja, ik... Uh... Nee, ik weet het niet. Ik had gewoon genoeg uit mijn hoofd geleerd. Uh, drie jaar lang op die middelbare school. Ja. Ik had er wel genoeg van. En, en is het nu dat je denkt, van, ik ben nu los van een systeem. Ik heb er niks meer mee te maken. Ik, ik, Joost Konijn is zijn eigen wereld. <laughs> nou, ik ben... Maar ik, sta, maar ik sta er niet buiten, laat ik het zo. Ik heb wel heel veel vrijheid, maar ik ben niet los van alles. Ik, ik wil wel dat de dingen die ik doe... Uh, nou, dat, in, dat heb ik op de academie wel geleerd. Ja. Dat, dan word je gewoon twee of, of drie jaar lang. Uh, als je van die middelbare school komt... dan heeft, alles moet alles toch een soort maatschappelijke relevantie hebben. En dat wordt er op die academie, dat is, daar staat een soort grote muur omheen... Mm -hmm. dat, dat bestaat helemaal niet meer. En dat is heel fijn. En dat heb ik eraan overgehouden aan die academie. Dat je eigenlijk ja, gewoon alles kan doen wat jij wil gaan doen. Ja. Wat jij vindt dat relevant is. En dat hoeft niet gelieerd te zijn aan... Dat heel wat hebben. voor een verwachtingspatroon van de maatschappij of zoiets. En dat is wel fantastisch. Dat, dat heeft opgeleverd, de, de Kunstacademie. Ja. In mijn inleiding vertelde ik je dat je deze zomer uh, vanuit België Vanuit uh, Nederland. Ben je, dat je echt was, vanaf Lelystad ja, vanaf gevlogen? Lelystad. Oh, ik, ik, ik dacht dat je het uh, oh. ding op een kar had gezet Nee, dat was dat met je... de houten auto. Maar oh. ik ben gewoon vanuit Lelystad weg. Vanuit Lelystad oh. ben je uh, zo over Zuid-Europa gevlogen met allemaal ja. tussenlandingen. Ja. En, en daar heb je zo verschillende landen in Afrika aangedaan. En uh, door die verslagen te lezen kreeg ik enig idee wat er allemaal komt kijken bij vliegen. Ja. He, de techniek, uh, de invloed van wind en temperatuur daarop. Ja. Maar ook al die formaliteiten, hè? al die regeltjes in landen... waar je wel mag vliegen, waar je vergunning krijgt om te landen, ah. et cetera. Maar eerst eens even over die techniek. Jij ja. je, je bent niet een vliegtuigingenieur en toch nee. ga je zo'n ding bouwen. Mm. Hoe begin je? Waar begin je? Ja, ik, ja, ik, ben ik heb een stoel neergezet en uh, die stoel moest lekker zitten. En ik heb vrij lange benen, dus ik dacht, het is lang stilzitten. Het is geen fiets, want daar hou ik ook van, van fietsen. En... Ja, dan heb ik alles er een beetje omheen gezet. Een paar wielen. en uh, Toen heb ik eerst een model van verwarmingsbuis gemaakt. En kijken of het allemaal uh, goed uitkwam oh, met ja, de, de, de, de mate en de verhoudingen. Zo'n ijzeren pijp heb ja. je helemaal gebogen in de vorm van ja. een vliegtuig. Nou, gewoon één op één. Ja. ja. En uh, uiteindelijk gewoon van uh, gewoon ijzer. En, uh, ja. Ja, je moet altijd specifiek bij mij zijn... Want ik vind, ik vind het niet... Ja. Als ik vraag hoe, hoe begin je, dat ja. is een te grote vraag voor jou. Ja, hoe begin je? Ik, begon ja. ook, ik zei ook daarna, hoe, waar begin je? En toen zei je met een stoel. Ja. Daar zou ik nou nooit <laughs> aan gedacht hebben... om met een stoel te beginnen. Ja, maar ik, misschien heel praktisch. Ja, ja, je moet er toch om die stoel heen bouwen, dat vliegtuig. Ja. Ja, ja, ik weet niet, ik vind het heel logisch. Maar misschien is het niet zo. Ja. Nee, als je het me vertelt, dan denk ik... Ja, dat is helemaal niet zo gek om met zo'n stoel te beginnen. En <laughs> te bedenken, daar moet ik ook goed in kunnen zitten. En alles moet overzichtelijk zijn natuurlijk. Uh, wat, wat, wat, wat, wat ja, Zo'n ding moet de lucht in kunnen. Hè? Uh, ja. Dus je moet met materiaalkeuze rekening houden. Uh, ja, je moet het allemaal heel licht maken. Ja, dat, dat zou ik ook nog wel begrijpen. Maar hoe weet je dan of het ook allemaal gaat lukken. Ja, dat weet je eigenlijk niet. Het was ook het, natuurlijk een heel onmogelijk... het is ook een heel onmogelijk iets om, een, om dat te maken. Maar ik denk dat uh, ja, de spanning daarvan... dat het me daar dan ook wel uh, om ging. Maar ik wilde ook iets wat maken wat onmogelijk lijkt te zijn. Dat was ook... Uh, nou ja, dat ging is... het mij ook om. Ik dacht, ik wil iets... Ik wil laten zien of ik wil doen wat voor onmogelijk wordt gehouden. Dat ga ik gewoon doen. Dat, waarom niet? En, Daarmee brak ik ook gewoon na de academie of zo, de, ja, de mogelijkheden voor mezelf open. Hmm. Ik dacht ik ga een vliegtuig bouwen. Ik wil vliegen. En, uh, de wereld deelde zich ook in tweeën van mensen die zeiden, nou, dat gaat best lukken. En, en, en de andere helft zei, nou, maar dat gaat nooit lukken. Oh ja. nee. Somden soms kinderen bij die zeiden, ja, maar dat kan toch niet? En de ander, jawel, jawel, dat kan best. En zo ging het ook. En voor mij was het totdat dat vliegtuig, dat vliegtuig, eerste vliegtuig de lucht in ging... Ja. was het voor mij ook zo dat ik niet wist of het uh, wel of niet zou lukken. Maar toen het gelukt was... ik heb ook maar één vlucht met het eerste vliegtuig gemaakt. Daarna ja. heb ik ook nooit meer gevlogen, want toen was het gelukt. Toen heb ik hem, we de, was ik in de woestijn van Marokko. Toen hebben we de vleugels eraf gehaald. En diezelfde dag zijn we nog weer richting huis gereden. Want het was voldoende. Het was gelukt. Ik had er een jaar eraan gebouwd en toen uh, deed hij het. Maar dan betekent eigenlijk dat die sensatie van het bouwen... en van ja. die verwachtingen nog groter is dan de sensatie <laughs> van het vliegen voor jou. Ja, of dat die sensatie van het vliegen was misschien heel erg samengebald of zo. Dat, mm -hmm. dat, dat waren toch natuurlijk wel twee, twee dingen. Het bouwen en die hele lange aanloop en dan die hele... Korte extase van het vliegen. Is het waar dat je maar ongeveer 30 seconden in de lucht <laughs> ja, hebt gegaan? Ja, sorry. Mijn God ook. <laughs> maar je hebt het opnieuw gedaan. Ja, vijf jaar later heb ik er nog eentje gebouwd. Ja. ja. Die, daar heb ik twintig uur mee gevlogen. En die, is toen, heb ik een, die heb ik toen gecrashed. Maar het derde vliegtuig... Daar heb ik dan vier maanden mee gevlogen van de zomer. Ja. Heel Afrika overgevlogen. Ja. Maar als je zegt, ik wil graag iets doen wat... Wat niemand voor mogelijk houdt. Wat is voor jou dan de uitdaging? Is dat. Nou, ik, ja, ik kreeg zo het idee toen ik van school kwam dat iedereen maar doet wat de baas zegt dat hij moet doen. Of dat iedereen van die gebaande paden loopt. En dat trok me helemaal niet. Ik, en, uh, ik, ja. en waarom een vliegtuig? Omdat dat een ultieme. Heeft. Het, is, het, het is het ultieme uh, staaltje techniek waar echt alles op de spits wordt gedreven. Als het mm -hmm. gaat om constructie, om, om eh, ge, gewicht in relatie tot materiaal. En, en ook ja, het onmogelijke van al dat ijzer de lucht in te krijgen. En, ja, en, en ook het idee van het vliegen. En, en ik denk dat onderliggend ook nog dat onmogelijke, dat, dat, dat het daar symbool voor staat. Maar dat was ik niet zo zelf mee bezig, hoor. Achteraf vragen ja, ja. mensen waarom dan? En dan begin ik ja. dat soort dingen maar te verzinnen of te verklaren of zo. Ja. Maar nou, wat zegt dat over jou, dat jij iets wil doen wat onmogelijk is? Uh... Ja, god, dat zijn wel moeilijke vragen. hoor. Maar ik denk dat werkt als een bevrijding, dat dat kan. Dat wil je doen, je leven leven zoals jij dat wil leven, of en je niet laten weerhouden door, weet ik veel allerlei ideeën van anderen of maatschappelijke ideeën hm. daarover, of dat kan niet, of dat hoor je zo vaak. Ja, maar dat kan niet. Dat, misschien hoorde ik dat vroeger ja. heel vaak. Vrijheid dus. Ja, ja, je echt vrij voelen van ik kan mijn eigen leven bepalen. Ja, dat, dat denk ik wel. Dat dat wel ja. heel belangrijk is. Ik, ja. ik, ik vroeg me maar Dan af... alleen kom je ook verder, heb ik het gevoel. Anders word je beperk je, je constant ja. als je dat gevoel hebt of de gedachten. Ja, dat doe ik maar niet, want dat kan niet. Ja. en uh, Voelt ja. dat ook zo? Van ja, ik ben nu toch echt wel een stuk verder dan tien jaar geleden. Nou, zo. Ik ben toch wel ik, nog meer Joost Konijn geworden dan nou, ik was. Dat denk ik helemaal nooit. Maar uh, ik heb helemaal niet het gevoel dat ik me ontwikkel of wat dan ook, of dat ik die, die persoon ben, maar. Maar het is wel zo dat ik me steeds wel opnieuw weer uitvind. Dat ik weer bij nul met iets begin wat ik nog nooit heb gedaan. En niet vasthouden, oh hier ben ik goed in. En daar hou ik me krampachtig aan vast. Ik laat het ook weer allemaal los als ik het gedaan heb. En achter me en dan begin ik weer aan iets. En dan, ja dat vind ik, dan blijf je altijd uh, ja. 18 Of uh, altijd uh, jezelf, uh, ja hoe zal ik het noemen? Uitvinden bij Ja, me. ja. ja. Ik vroeg me nog even af, bij, bij, bij het bouwen van zo'n vliegtuig... of bij het bouwen van die auto, die, die ik trouwens prachtig vond. Hoor. Die houten uh, auto. Er uh, is een mooie film van, heb je laten maken. Hè? Hout. Zelf gemaakt. Ja, maar wie filmde dat? Eigenlijk? Nou, ik en je broer, of die, Mijn broer was ook een tijdje mee en een ja. vriendin van mij. Ja, ja, ja, ja. Prachtige auto. Uh, die staat in het Centraal Museum, maar hij is niet steeds te zien, geloof ik. Geloof ik weet niet, die komt ook niet. Ik weet het niet, nee. Hij staat ergens in de garage. Ja. Maar, maar speelt bij zo'n ontwerp... Uh, schoonheid, dan ook nog een rol? Of kan je dat dan geen bal schelen? Nee, natuurlijk, ja. Ja, het speelt dit... van alles een rol. Ja, natuurlijk, ja. It, it moest, voor mij moest het een, uh, een soort archetype, archetypische auto worden. Het doet me een beetje denken. Ja. Hoe heet die Volvo? Amazon of zo? Met zo'n zo grote kattenrug. Ja, weet ja, je wel? Het zou kunnen. Ja, ik weet niet ja, hoe die ja, heet. Maar ja. dat doet hij me een beetje uh, aan het denken. Maar hij is nog veel groter. Uh -huh. uh, ja. Goed. Nee, eh, schoonheid speelt een rol. Speelt een rol. Dat, dat, dat, ja, ja, ja. Zeg maar, en, en op zo'n tocht, met zo'n vliegtuig mm. Wa, mm. Uh, of met een auto. Wat, wat leer jij daar? Met het vliegtuig, uh, ja, ongelooflijk veel eigenlijk. Want we wisten zo weinig. We vertrokken met z'n tweeën. En, en, en, ene Wart. Wart ene ging ook mee, ja. Die zei op een gegeven moment, uh, ik wil wel mee. Toen zei ik, dat is goed. Ik kende hem ook niet zo heel goed, maar... Uh, we hadden elkaar echt nodig, want uh, ja, je moet zoveel weten over het luchtruim. Het hele luchtruim is ingedeeld in Europa met allerlei corridors... en daar moet je onderdoor en overheen en op verschillende tijden kan dat wel en niet. En dan, dan moet je die vliegvelden aanvliegen en dan moet je over de radio communiceren. En dat is een soort geheimtaal. En dat, je moet eigenlijk weten wat er gezegd wordt... anders versta je het niet. Wart was er gelukkig iets beter in, dus die schreeuwde dan steeds naar mij... ja, ze zeggen dat en dit... Maar ik kon alleen op dat knopje drukken van het zenden, van het terugpraten. Dus... Ja. Maar je, je, je... En, en uh, dat leer je allemaal. En je moet alles leren over het weer. En al die inschattingen maken over het weer. En de wolken, en de regen, en de temperatuur. En alle, alle facetten. Uh... Ja. Dat leerden we in Europa eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja. En toen op een gegeven moment hadden we dat allemaal wel een beetje door... En toen, kwamen, het, weer het, maar toen ja. kwamen er heel veel uh, in Afrika, natuurlijk heel veel problemen ook. Ja. Maar die regeltjes, Joost, die, ja. die, dat, dat zijn juist dingen waar je eigenlijk aan wil ontsnappen. Jij houdt ah. niet van regels en dan ja. ga je vliegen. Ja, en dan zeker. zit je in een web van regels. Ja, maar die regels, die zijn, dat zijn geen regels omdat er dit en dat niet mag of zo. Maar dit zijn regels om het, net als de regels van de natuurkunde. Dat, dit, dit, dit is... Uh, dit is daar kan je niet aan onttrekken. Dan nou, nee, je... maar die, ik vind dat heel mooi. Hoe dat, uh, hoe, oh, al die dingen. Dat vind ja. ik mooi. Dat je op een bepaalde manier. in een bepaald patroon. zo'n vliegveld moet aanvliegen. Dat is allemaal. Dat... Je bent ook wel eens omgekeerd, om, geloof ik. Omdat je een enorme regenbui zou komen. Uh -huh. ja, en dat ja. moet je dan weten. Dat is gevaarlijk om daar met jouw vliegtuig in te vliegen. Uh, ja, dat weet je ook niet. Op een gegeven moment moet je beslissen van. Uh, ja, we draaien om. Hè? Ja. Je moet eigenlijk bij twijfel moet je al omdraaien. Dat soort, dingen, ja, dat soort dingen gebeuren, ja. ja. ja. En, en uh, wat, wat heb je nog meer geleerd? Want dit, dit is allemaal techniek en mm. regeltjes en mm. zo. Maar uh, was het ver, verder ook nog een soort ontdekkingsreis? Behalve dus de genoemde aspecten? Ja. Nou, ik, waar ik vooral achter ben gekomen Of wat ik vooral... Dat, dat je... Om al, iedere dag waren er weer heel veel, ja, moest er weer van alles overwonnen worden. Hè? Kwam je weer in landen waar je paspoort werd afgepakt of weet ik veel wat. Of... Tot en met in de gevangenis belanden. Uh... In, in Congo en Centraal-Afrika geloof ik. In, hè? Uh, in Oeganda. Oeganda ja. Ja, en, uh... In het land van Idi Amin. Ja, dat, het was zelfs. Het, het huis van Idi Amin staat aan het vliegveld. Oh ja? ja ja En dat vliegveld, daar was het ook. <laughs> dat ik landde en dat ze zeiden, wat kom je hier doen? En daar belandde ik ook. In de stad van uh, Idi Arua. Ja. Daar ben ik in de gevangenis God, beland. dictator, zeg. Ja. Een beul. Ja. Maar, maar waarom werd je daar... Dachten ze dat je een spion was? Of... Ja, het was heel raar. Eerst dacht ze eigenlijk niet zoveel. En uh, werd ik heel vriendelijk ontvangen door de dienstdoende politieagent. Die ook met mij ging lunchen en zo. Ja. En ik had een lekker band ook in de landing. Die zijn we nog gaan plakken. Ja. En tegen de avond zei hij: Ja, of, het was eigenlijk pas de volgende dag. Hij ja. had een hotelletje voor me gezocht. En de volgende dag kwam ik weer naar mijn vlieg, uh, vliegtuig. om uh, nog eens even te kijken. En toen, en toen zei hij: Ja, wacht even. Vanavond moet je ergens anders slapen, zei hij. Ik zeg, hoezo dan? Ja, dat is veiliger. Maar waar dan? Ja. En, en toen, uh, toen zei ik: Ben ik dan gearresteerd? Zei, nou, ze wil ik het niet noemen. Maar hij, hij, die agent, die geneerde zich ook een beetje. Van, ze wisten gewoon niet zo goed wat ze met me aan moest. En van hogere hand uit de hoofdstad was gewoon gezegd: van, Wie is die jongen? Wat komt hij doen? En zijn papieren zijn niet in orde. En, en een maand daarvoor was op de wereldkampioenschappen voetbal was een aanslag gepleegd, dus het land was uh, alert, weet je. Op, ja. uh, dus ik was beetje, een beetje dat vliegtuigje... wat op het Rode Plein nooit is geland. Ja. En toen zeiden ze, nou, dacht, we zetten hem maar in de gevangenis. Ja. En, uh, en waarom niet... Ik had op een gegeven moment bijna... stelde ik nog die, die politieagent gerust... Ah, het komt wel goed, want hij zat er echt mee. Hij vond het ook niet leuk dat ik in de gevangenis moest. En, uh, maar... wat ik ervan... Uh, wat waren je vragen? Op? Nou, Was je alleen? Want toen, toen was ja, al weer ja, terug, hè? Die was halverwege door. Marokko ja, weer ja, teruggegaan. Ja, halverwege Marokko weer terug, ja. En, en ben je op zo'n moment bang? Of ben je dan van... Oh, ook wel eigenlijk leuk om dit te ontdekken, dit leven hier. Uh, <laughs> nou, dubbel, ja. Wel heel dubbel. Maar het is ook, ik vond het ook wel heel interessant allemaal. Maar het is, denk ik, interessant voor één nacht. En daarna sloopt het je, want je slaapt niet. En het is... Verschrikkelijk in zo'n cel. Het stinkt enorm. En er zijn ratten en, en, en muizen en geluid van ongedierte. En midden de nacht worden er nog andere mensen bij in de cel gestopt. En, en, en dan ga je psychologisch... Op een gegeven moment ga je, kan je wel dan onderdoor gaan. Ja, want iemand zei dat er eventueel... Maar dat voelde je al na één nacht? Na, na de volgende ochtend. Ja, de volgende ochtend had ik toch een beetje kunnen slapen. Ik was heel stil gaan liggen, uren wakker gelegen... Toch denk ik wel een uur geslapen of zo. En de volgende dag wilde ik er ontzettend graag weer uit, ja. ja. En wat moest je daarvoor doen? Om eruit te komen? Ze lieten me er wel een beetje uit. En dan mocht ik een beetje om dat uh, politiebureau heen hangen. Dat was ook niet heel met een muur ja. om me heen. Maar ik kon toch geen kant op, dat wisten ze ook wel. En toen kwam er een man naar me toe. En die zei, want ik liep ook een beetje te mopperen dat ik het niet terecht vond. En hij zei, nu moet je, mag je niks meer zeggen. Ik ben gestuurd om je te helpen, zei hij. Jij mag niets meer zeggen en ik ga het voor je oplossen. Het was een soort advocaat. Ik wist niet wie die man was. Ik dacht, nou, ik zeg maar niks meer. En uh, die he, toen belandde ik in een soort detective-roman. Hij had een plan A en een plan B. En hij zij, was ook wel intimiderend, die man. Maar ik ga je eruit halen, zei hij. En toen heeft hij me onbond onder, onder, op, een, op vrij... Uh, op Borgtocht heeft hij mij eruit gekocht. Moet je geld betalen? Nee, gewoon op zijn, op zijn reputatie. Okay. Hij, had, hij, hij ging met alle kopstukken van veiligheidsdiensten... Ja. van het leger tot, tot aan het ministerie van Veiligheid... Ja. Uh, waar daarbij betrokken. En uh, toen aan een dag of twee heeft hij het helemaal rondgekregen. Kon ik naar de hoofdstad vliegen. En daar begon het eigenlijk weer overnieuw. Maar... Nou, dat is weer een heel verhaal. Maar, ja, maar, maar wat houdt jou dan overeind in, in, in zulke dagen? Ja. Uh, ja het, het is heel fascinerend hoe, hoe, hoe het werkt. Hoe die landen werken. Hoe de politiek werkt. Hoe die mensen onderdeel zijn van zo'n. Dat is nieuwsgierigheid dus van jou. Ja, uh, dat is heel spannend. En je bent gewoon bezig met te overleven. Of hoe, hoe red ik me? Je kan niet een soort existentiële hm. gedachte hebben van: oh, wat een. Hoe kom ik hier weer uit? Nee, je moet gewoon van minuut tot minuut... en dan moeten we weer zien dat we je paspoort En dan moeten we weer dat. En dan moeten we zien dat we dat papier te pakken krijgen. Maar dan is die man weer ja. aan het bidden of hij is weer weg. En dan, dus je bent heel, eigenlijk heel praktisch uh, bezig met door uren wachten. En uh, je kan er ook niet verder heel diep over na. Je, on, je, je, on, je, je, je wordt daarin ook geleefd of je ondergaat dat echt. En, ja, dat is ongelooflijk interessant. Je, je kent die mensen niet, je komt daar. Hoe ja. weet je nou van, mmm, deze man die mij op borgtocht vrij wil laten... Ja. die kan ik vertrouwen, hoe weet je ja. dat? Ja. Ja, ja dat, ik denk dat het een soort mensenkennis is... omdat je zo ontzettend veel mensen ontmoet. Uh -huh. Iedere dag ontmoet je weer mensen. Je stijgt op en je landt weer je maakt vrienden. En... Ja, je, dat... dat, dat uh... Ik denk dat je dat met het reizen of zo, dat je dat ontwikkelt. Je ja. weet het ook niet. Maar dat je, je weet het ook nooit, want het is ook nog eens heel dubbel. Want je denkt, wat is dit voor een gemene boef die me dit en dit aandoet. Maar, de, maar als ze die dan vrij laten, zijn ze weer je vrienden, weet je wel. Het is ook allemaal niet zo, niet zo absoluut of mensen nou goed of kwaad zijn. Of ja, je, je moet er gewoon mee omgaan. En, ja. Toen je in Marokko uh, was ja. en je aardig ontvangen werd... toen uh, schreef je in de NSC Handelblad, waar je verslag deed van deze hele reis... Ja. toen schreef je, uh, overal waar ik kom, wil ik blijven. Ja. Ja. Toen dacht ik, dat kan bij Joost Konijn <laughs> helemaal niet waar zijn. Die willen altijd weer vertrekken. Maar wat bedoelde je? Ja, ik bedoelde dat je... Ja, dat ik het zo bijzonder of mooi... of dat je ergens kwam en dat je binnen één dag er al wil, weer. dat je er wil blijven. Ja, ik, ik weet maar ook niet gemeent, zo goed. Hoe gemeend is dat? Dat je wil blijven? Want je, wil hem, je stijgt erop. Ik weet ook niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen eigenlijk. Maar die zin is wel veelzeggend. Ja. Misschien een uiting van, uh, uh, van je dankbaarheid... jegens de mensen die jou helpen. Van, god, dit zouden vrienden moeten worden of zo. Nou, die mensen werden, ik heb, mensen werden ook altijd vrienden. Ik heb zo ontzettend veel gastvrijheid altijd ont, ontmoet. Hè. Overal ja. word je uitgenodigd. En ook al, inderdaad, moeten de mensen je, je paspoort... of in de gevangenis toch blijven de mensen... altijd. met hun hart op de goede plek. En dat in tegenstelling tot ja, hoe wij met buitenlanders omgaan, hè? dat zouden wij, ze, zouden wij ze niet helpen? Als, uh, nee, als bij mij in het weilandje zijn, achter zijn, zijn, een, uh, een, er, een man uit Oeganda nee, met een vliegtuigje... Zou, zou ik toch ook denken... Wij of... zijn een verschrikkelijke cultuur, daarmee omgaan, ja. ja. Maar, ja, maar ik, ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat ik die man uit Oeganda... op het weilandje achter mij zou landen, dat ik dan, dan zou denken... krijg de kleren, die ga je toch helpen? Zou jij dat niet doen? Nou ja, God, hoe gaat onze cultuur met buitenlanders om? Dat is toch wel heel anders. Uh... Maar ja, dan, dan maak je het heel erg groot. Weet je, dan ja. hebben we het over een enorme populatie. En die ga je in economische tijden al gauw de schuld geven, of weet ik veel wat. Maar jij komt daar als een individu. Je bent een ja. exoot. Je bent ja. natuurlijk ook bezienswaardig dan. Ja. Blond ja. haar, blauwe ogen, ja. zelfgebouwd vliegtuigje. Ja. Dat zou mijn nieuwsgierigheid toch ook onmiddellijk opwekken. Wat is je vraag? <laughs> nou, het is meer een soort tegenwerping. Ja. Dat ik denk... Uh, dat je zegt, ja, die mensen zijn zo aardig... En, en wij zijn rotzakken. Wij zouden dat niet doen. Ja, nou ja... ja ik heb er gewoon heel veel moeite mee... hoe wij met, met mensen omgaan uit andere culturen. Ik, mm -hmm. zie, ik zie dat als een enorme verrijking... om kennis te nemen van andere culturen. Ja. En uh, de... de, de wat je daarvan leert, of dat je de, de, ook je eigen cultuur... in een veel breder perspectief kan plaatsen... of van een afstand kan bekijken, het geeft heel veel inzicht. En ja, dat, ja, daar kan ik heel veel uit putten. Alles ja. wat ik mee heb gemaakt, wat ik heb gezien... en dat alles weer betrekkelijk is en relatief is. En, en hoe krampachtig wij nationalistisch... Uh, in dit landje daarmee omgaan, naar binnen gekeerd... Maar je ontmoet ja. die mensen natuurlijk ook altijd maar even, weet je. Uh, uh, iedereen is altijd wel even aardig. Maar ik bedoel, ja, voor een moment. Je, je moet. Nee, maar het is ze zo maar zo... even, maar wel vier maanden lang even. Uh, dat ja, maar telkens wel... weer nieuwe mensen. Ja, maar je ontmoet toch die cultuur en die mensen. Huh. Dat is niet even. Dat is, uh... Nee, omdat je zei, ja, het zijn vrienden, denk ik, ja... Voor één avond of een nacht. Maar uh, ik bedoel, uh, je, je, ik neem maar niet aan dat je nu nog in contact met ze bent. Nee, zou. maar... maar uh, ik heb wel ervaren dat, dat het in de cultuur zit dat de mensen gastvrij zijn. En dat, dat jouw probleem is hun probleem. En dat de mensen heel sociaal betrokken met elkaar zijn. Dus dat zijn, dat zijn grote heen. verschillen tussen, ja, ja. tussen in, ja. dingen die in Afrika... Dus als jij zonder benzine staat, dan is dat meteen... Ja, Dat moet. dan ze... stap je in een auto en dan ga je benzine halen. Je komt al die... Dat, dat maak je constant hmm. mee, ja. Mensen die worden altijd weer op sleeptouw genomen door mensen. Dat is echt fantastisch daar, ja. Ik ben, je bent nooit alleen of eenzaam. Nee. Of, of, nee. Ja. ja, misschien ook omdat, het dan, omdat ik exotisch was, maar... Ik denk ook dat het echt in de cultuur zit. Ja. En dat, dat, is heel, dat vind ik heel waardevol en bijzonder. Ja. Ja. En nu kom ik weer even terug op die vraag die, van een paar minuten geleden. Dat ik zei, zou jij dat dan niet doen? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat ik heel erg asociaal... Uh, maar ik probeer het wel een beetje... Uh, ik, denk, ik hoop dat ik er wel wat van uh, mee terug heb genomen, ja. Ja. <laughs> dat een anders probleem ook jouw probleem wordt. Uh, nou, en ook hoe je met tijd omgaat. en uh, weet je wel, Want de tijd bestaat ook niet in Afrika. Natuurlijk allerlei dingen, ik weet ook niet precies wat. Maar ik denk dat het wel zeker uh, allerlei zaken uh, ja. invloed hebben... dat je de dingen van mee terugneemt. Maar vooral eigenlijk uh, dat je met een soort positiviteit... of een soort humor of een soort manier om dingen op te lossen... Want ik moest iedere dag weer dingen oplossen om weer ja. verder te komen. En ja. dat lukte niet met negativiteit. Dan ja. kwam, kwam ik gewoon niet verder, want dat slaat gelijk terug op jezelf. En, en ik, dat heb ik wel mee teruggenomen. Dat alles wat ik hiervoor kom te staan, denk van nou, we moeten weer verder. En, uh, ja. en dan met de mensen om je heen of waar je op stuit. Is het raar dat ik denk, die vrijheid voor jou is ook misschien wel een soort ontsnapping aan een wereld? Nou, nee, nee. Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik ergens voor ontsnap. Of, of, nee, Want nee. kan jij je binden, bijvoorbeeld? Ja, ik krijg helemaal <laughs> dat soort toestanden. <laughs> ja. Toestanden aanbinden. Nee. Um, ja, nou, een, een langdurige relatie? Of ja, het ja. zijn altijd de vrouwen die het eruit maken. Ik er nooit. <laughs> je kijkt er een beetje uh, spottend bij. Ik weet niet of dat waar is. Nee, dat is echt waar. En waarom gebeurt dat dan? Dat weet ik ook niet. Vrouwen zijn goed in het uitleg geven hoor. Vind ja, ja begrijpelijk. is mij toch nefant. niet Of ik vergeet het weer heel snel. Maar ja, of ik wil het niet zien. Maar misschien ook oh ja. omdat je altijd maar bezig bent met, met de dingen die jij belangrijk vindt. Misschien is het dat je te weinig voor hen bent. Als je hmm. zo gefascineerd bent door het bouwen van een auto of een vliegtuig. Ja, dat zou kunnen, maar dat soort dingen weet ik allemaal niet hoor. Nee. Goed. En, maar je bent, je bent eigenlijk uh, uh, een, een kind of van, van twee psychologen, of niet? Je zou zeggen, zo'n joost moet dat weten. Ja, ja nee, dat klopt wel, ja. Ja, maar dat vind ik allemaal veel te ingewikkeld. Nu even op de radio en zo, laten we dat allemaal niet doen. Nee. Maar wat is ingewikkeld? Jouw relaties of dat je een kind nee, van een psychologen ja, die... bent? Ja, ja. Waarom is dat ingewikkeld? Wat, wat wil je wat, wat... Nou, Nee, nee, nee. Ik, bedoel, ik, bedoel, ik kan me zo voorstellen dat je, dat, dat een extra bagage is. Als je, uh, ik, ik ben een boerenzoon, ik weet veel ja. van boeren, heb ik ja. gewoon een beetje opgepikt. Ja. Ik kan me voorstellen dat jij, doordat je moeder psycholoog was mm. en je vader psycholoog, dat je mm. een soort gereedschap hebt voor dat uh, intermenselijk ja, ja. verkeer, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Ja, dat weet ik ook niet precies hoor. Wat was je voor een jongetje? Um, nou, ja, altijd, altijd bezig, altijd dingen maken eigenlijk. Veel op uh, toen ik jong was met mijn vriendje fietsen door Europa en toen met de auto naar, uh, ja. naar Dakar rijden en uh, op reis en op school wel goed met en mijn Ze lieten je ook altijd wel gaan, aan jou dus. Dat vonden ze best. Joost. Nou, mijn moeder vond het altijd uh, leuk wat ik deed en mijn vader vond het uh, niks. Die vond het was altijd heel negatief hoor. Dan, ik sleepte dan veel oude fietsen van straat mee naar huis. Ligt ik in de tuin. Moest al zo snel mogelijk weer opgeruimd worden. Wat, en, wat uh, verwachtte hij dus, uh, van jou dan? Hele... Ja, wat verwachtte die? Nou, ik denk toch een soort. Je dan... bent de oudste, hè? Ja. Ja. Hij is pas, ik denk dat hij toch verwachtte dat ik een soort maatschappelijke carrière zou. Wat hij misschien, ja. Gewoon dat, een keurige. Ja, misschien wel, ja. Ik wilde eigenlijk altijd studeren. Profielrenner dan, worden, maar dat heeft hij heel heftig tegen weten te houden, altijd. En waarom? De Tour de vond, Frans? Omdat Frans? Ja, dat, dat hij Had geen status of zo. Nou, ik weet het niet. Dat bood geen toekomst, denk ik. Huh? Ja. Ja. nee, dat zou kunnen dat hij dat dacht van ja, dan ben je dertig en dan ben je uitgefietst. Ja, ja, maar nu vindt hij het wel leuk hoor. Als hmm. ik nu iets aan het doen ben, in een land ergens, dan belt hij op en dan zegt, dan kan ik niet komen. <laughs> <laughs> soms zeg ik, heb, ik heb je nu niet nodig, maar soms komt hij ook. Oh, ja. Maar hij is gepensioneerd, hij vrij nu. Nou, nog net niet, maar als okay. hij ook in de toevallige vakantie. Even. Ja, ja, ja. ja. ja. Is, er, is dat wel een onderwerp wat jullie nog wel eens over hebben? Van, goh, nu vind je dat geweldig, maar toen mocht ik dat nooit. Of? Nee, daar praat ik nooit over. Nee. Hmm. Je, je, je begon te vertellen, van ja, ik ging al heel gauw fietsen. Maar als klein jongetje, ik kom bij jou thuis, hè, vroeger. Je bent ja. in Amsterdam geboren? Uh, ja. Waar, waar vind ik je dan in huis? Nou, ik geloof dat ik altijd onder, onder de tafel aan het spelen was. Ja, altijd aan het spelen. Aan het, het, ik was niet aan het uh, kletsen of aan het... Uh, nee. En aan tafel werd er ook niet zoveel gekletst? Dan. Nee, nee. En, en was dat eh, gewoon met met, met, met uh, zelfgemaakte spullen of uh, met je broertjes, uh, broertje, broer die, die zijn met zus, ja. ik heb ook nog een zus. Oh, je hebt ook nog met, een zus. Tussenin, ja, ja. Met elkaar of alleen? Nou, met mijn broer heb ik ook heel veel dingen gedaan, ik heb ook veel reizen gemaakt. Hij ja. heeft me ook veel geholpen met, met, met, met mijn films te maken. Ja. Hij is ook naar de film, hij is naar de filmacademie gegaan. Ja. Hij heeft zelf een film gemaakt. Ja. En Even nou kijken. ik. En nu ik, ja. Waar, of, en nu ik. Waarin hij eigenlijk probeerde Afrekening. los te komen van ja, jou, hè? Ja, ja. Was je zo dominant? Waarom moest dat eigenlijk, dat loskomen? Ja, ik denk dat hij er last van had. Dat hij een beetje in mijn schaduw stond misschien. Dat hij uh, daar los van moest komen. En, en begrijp je dat? Ik, bedoel, uh... ik begrijp het wel, ja. ja. Ja. Maar ik kan er ook niet zoveel aan doen. <laughs> nee. Maar waarom kan je er niks aan doen? Ja, ik doe gewoon wat ik doe. En hij moet zijn eigen identiteit daarnaast, mm -hmm. denk ik, uh, ontwikkelen. En daar kan ik, kan ik verder niet zoveel aan doen, denk ik. Hey. Dat is zijn... Uh... Maar hoe was je jou? Was jij de wijzere broer? De, de, dat de... denk ik wel, ja. Dat, dat, dat, dat ben ik wel geprobeerd niet meer te zijn. Ha. Maar je, je, je zei dat moet je zo doen? Of je moet je... Ja, ik denk het wel, ja. heel stellig. Dan was je Vorig jaar wilden ze die film opnieuw uitzenden op televisie en nu ik. En dan heb jij gezegd, dat mag niet. Uh, dat klopt, ja. ja. waarom wilde je dat niet? Nou, omdat uh... nou, hij maakte die film over mij... en dat wilde ik eigenlijk helemaal niet op een gegeven moment. Ik ah, dacht... ja, het is ook over zichzelf. Die film. Ja, ja, ja, ja, ik werd onderdeel van iets wat ik helemaal niet wilde. En daar hebben wij toen een beetje ruzie over gekregen... en ook afspraken over gemaakt. En op een gegeven moment hield hij zich niet meer aan die afspraken. En toen zei ik, nou, dan gaat het ook niet door. Zo is het gegaan. Maar die, die, die film was al een keer vertoond, ja, toch? Ja. Dus ja. wat maakt het dan uit? Komt dit nog een keer op televisie? Nou, ik wilde dat het niet mijn leven zou achtervolgen. Een film waar ik in zat, waarvan ik dacht... nou, wil ik wel in die film zitten. En... Ja. ja maar je, je denkt, dan, dan ben ik altijd die vervelende broer? Of? Nou, misschien wel, ja. Nou, dat, dat weet ik niet precies, maar je weet, je weet het niet. Ik had geen zin... Ja, dat was best persoonlijk allemaal. Ik, ik wilde niet zo mijn privé op straat. Dat vind ik nu ook alweer in dit gesprek. Dat zie je niet, Joost. Dat is, oh, nee. heel, dat is heel fijn. Oh. <Linda> <wel Samsing> Kunnen jullie een andere achternaam geven? Even? Nee. nee, maar ja, zoveel laat je toch ook weer niet los? Mm, nee. nee, maar eh, eh, ik, ik, ik vraag er eigenlijk naar, omdat ik dacht: eigenlijk ben jij voor dat bleek uit de eerste helft van dit gesprek ook... Ja. voor enorme vrijheid. Ja. En tegelijkertijd hou je er enorm controle over, heb ik de indruk. Nou, dat denk ik niet. Nee, maar ik... Het is niet niks als iemand een film over je maakt... waarvan jij helemaal niet wil dat, hij, dat je daarin zit. Ik bedoel, ja. Maar ja, iemand ja, heeft het... niet het recht om jou zomaar overal te filmen... wat je, tegen je zin in. Maar je hebt wel toestemming gegeven. Nou, eigenlijk heb ik geen toestemming gegeven. Oh. Ik heb toestemming gegeven met hele duidelijke condities daarbij. Ah. Onder andere ja? dat ik wel goed vond dat hij eindexamen ermee deed... maar niet dat die veel... film. Maar ja, het was een eindexamenopdracht van ja, de filmacaderen. Ja, heeft hij wel een prijs mee gewonnen? Ja, ja, ja. ja. Maar er zijn ook een heleboel dingen in dat traject van het maken van die film uh, ja. misgelopen. Afspraken die naar mijn idee niet werden nagekomen. Dus ja, ik ja. denk dat het heel normaal is als je een film over iemand maakt... dat hm. diegene dat ook wil. Of ja. dat die daar ook achter kan staan en dat ja. die het ook met die film eens is. Ja. Uiteindelijk moet die persoon ook ondertekenen dat die de rechten... Dat lijkt me zo vervelend om dat met je broer te moeten doen. Ja, ook, dat is ook heel vervelend, ja. ja. Huh? En je zei, ja, ik probeer, pff, ik probeer hem nou niet meer uh, te betuttelen, zeg maar. Hmm. Maar ja, uiteindelijk ben je toch nog weer de baas in dit geval. <lacht> het is ja. paradoxaal. Dat is heel paradoxaal. Ja. ja. Hoe is de relatie nu? Nou, daar ga ik allemaal niet op in. Oh, niet geweldig nog. <lacht> <lacht> het is onze conclusie. U luistert nog steeds naar Pavlov. Ik praat met uh, Joost. Nou, we moeten toch je achternaam noemen, Joost. <lacht> Joost Konijn. Hey, nog één ding. Of was het... Het zou ook nog wel eens, bedenk ik nu... was het misschien ook bezorgdheid om je broer... dat je, dat je, dat je hem zo beschermde of, of vertelde hoe je de dingen moest doen. kan ook een hele aardige kant wegen. je geweest. Ik, ik, Het is alleen maar een aardige kant. Ik hield heel veel van mijn broer. Ja, zeker. Oké, okay, goed. We, we laten Wout, want zo heet je broer... Ah, ja. uh, uh, uh, uh, uh, we laten uh, hem rusten. Ah. Uh, in mijn inleiding noem ik uh, jou een... Uh, uh, een goede gast voor Pavlov, dat normaal... en in dit geval toch ook weer over het menselijk gedrag gaat. En toen vanwege je nieuwsgierigheid... dat vind ik zo mooi aan het begin van een jaar. En mensen gaan vooruitkijken. Doe jij dat ook? Kijk jij ook? van de, Dit zal deze tijd wel brengen, of wat, wat komt er op ons hmm. af? Ik heb nog helemaal niet vooruitgekeken. Ik weet alleen dat ik nu paar maanden aan, uh, de, de, aan, het, aan, het, aan het boek gaan schrijven wat ik uh, van, uh, van de afgelopen reis ga maken. Die reis in Afrika? Ja, dat ga ik doen. En wanneer komt dat uit? Ik denk na de zomer, in september. En, de, want in jouw stukken dat, dat viel me op, dan maak je echt hele harde... Uh, uh... Overgangen. Op ah. een moment zie je, je gevangen. In de volgende uh, regel of in de volgende linie vlieg je alweer. En ik dacht, ja. ik wil toch wel graag weten wat er tussenin ja. gebeurde. Komt dat dan in dat ja, boek? die stukken moet ik allemaal schrijven. Wat mm. er tussenin gebeurde. Ja. ja. En wat er vooraf ging. En wat ja. er nog... Nou, Maar dat kan haast niet anders. Of het, dan gaat het toch ook heel erg over jou in die situatie? Of, of, of wordt het toch vooral het beschrijven van zo'n land? Ik weet het nog niet precies, hoor. Maar de kern van het boek zijn de stukken die ik voor het NRC heb geschreven. En ik denk dat ik af en toe op die stukken ga inbreken. Want ja. die stukken moesten natuurlijk uh, duizend woorden zijn. Ja, ja, ja. En ik heb alweer een heel aantal stukken erbij geschreven. En ik denk dat ik ook nog... Uh, op de stukken inbreken ook terugblik op. Hè? Ja. Maar ook wat het met jou gedaan heeft, lezen we erin misschien. Ja. Je ja. ja. denkt, ik zeg maar gauw, ja. ja. Goed. Eh... Um. Dat, dat is dat schrijven, maar je blijft uh, in, mijn, uh, ja, in, in mijn beeld van jou... ook nog altijd zo'n beetje de uitvinder. Ga ik nog eens een raket bouwen of zo? Weet je? Dat is nog een, misschien het overtreffende trap van een vliegtuig. Ik denk het wel, ja. Maar <lacht> ik weet het nog niet precies. Nee, ik ik denk, ik, denk, ik echt serieus? Ik, ik, nee, ik weet het niet. Ik, ik kijk ook weer niet heel ver vooruit. Mijn hoofd zit al vaak al heel snel vol. Als ik met één ding al bezig ben... Zo is dat boek nu. Ja. ja. En dan gebeuren er nog allerlei dingen omheen... En ja, zo leef ik een beetje van ding tot, tot ding. Mm -hmm. en, uh... Maar je hebt een enorme werkplaats ter beschikking. Dat is eigenlijk veel te groot voor een schrijfatelier. Ja, schrijven doe ik gewoon uh, op een klein tafeltje naast de kachel. Mm -hmm. En uh, dat hou je maar een paar uur vol en dan loop ik weer snel naar mijn werkplaats... om daar iets te gaan maken of doen, Ja. ja. Heb je dat hek in het Amstelpark daar ook gemaakt? Ja, heb je dat gezien? Alleen maar op foto's. Ik ah, moet okay. het nog gaan bewonderen. Oh, ja. Oh, ja. Vertel eens wat over dat hek. Want in, op die foto uh, blijkt het ook een soort groot klimrek te zijn. Ja, hè? ja. Dat klopt, ja. Ja, Op een gegeven moment vroeg ze of ik een ingang wilde maken... voor dat uh, Amstelpark. En toen ja. had ik een soort hek bedacht waar je ook als kind op kon klimmen. Het kantelde op een soort manier open. Dan had ik nog een soort dubbel functie, maar... Toen kwam ik ook in grote problemen, want dan zouden daar kinderen af kunnen vallen. Kinderen mogen wel in bomen klimmen en eruit vallen, maar ze mogen niet in een hek klimmen. Want dan, als ze daaruit vallen, dan uh, wordt, moet de burgemeester worden ontslagen. Dus je had weer te maken met regels. Ja, ja, ja. ja. Um, in een heel oud interview, 2002 ja. geloof ik, zei ja. uh, uh, toen toe ze ook vooruit keek, zei zei ik ga moslim worden. Was dat een grap? Dat denk ik wel, ja, ja. Ja. <laughs> maar waarom zei je dat? Ik... Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer precies waarom ik dat nou zei. Maar toen was ik heel erg bezig met die film over die kinderen. En die kinderen waren Ja, allemaal... moeten we het even, daar hebben we het nog helemaal ja. niet over gehad. Maar je hebt oh, een nee. film gemaakt van zeven kinderen. Die, ja. die leefden als nomaden, zeg maar, ja. in het westelijk havengebied. Die ja. hebben ja. allemaal van die prachtige moslimnamen... als Suleiman en uh, Abdullah, ja. uh, het... weet ik het... Ja. Ik denk dat het daar iets mee te maken heeft, Maar ik weet het ook niet meer precies wat het nou was of de context. of uh, okay, Dat weet ik niet meer. Ik dacht, misschien wil je ons shockeren. Ja, ja, misschien was dat het. Ik weet het niet meer gewoon. Dat is lang geleden. Ja. Die, die, die, die film, uh, die kinderen, die kinderen wonen daar niet meer. Nee. Hè? Die zijn allemaal uit elkaar gehaald, ja. geloof ik. Die wonen nu ja. allemaal bij andere mensen. Nou, er zijn er nog een heel aantal bij elkaar, geloof ik, vijf. ja. Ah. En eh, hoe vond je dat, dat die kinderen, want je, je, je filmt ze hoe ze daar, ja. ze gaan niet naar school, blijkt ze, ja. Ik dacht, het zijn eigenlijk allemaal kleine, zoals Joost Konijn wil leven uh -huh. eigenlijk. Hè? Allemaal kleine Joost Konijntjes, uh, ja, ja. die de hele dag brommers <laughs> zitten te repareren, kerven, slopen, eh, bruggetjes bouwen over sloten. Eh, geweldig grappig om te zien, maar nu zijn ze uit elkaar. En, uh -huh. hé, wat heb jij er nog aan gedaan om ze bij elkaar te houden? Nou, heel veel. Ik zat er wel middenin uh, dat het allemaal gebeurde. Dat alle zorginstellingen of noem je dat soort jeugdzorg yeah. langskwamen. Die kwamen daar met eme busjes bijna om daar uh, in te breken. Echt ongelooflijk. heb gepleit lompen. om ze bij elkaar te houden. Nou, dat heb ik niet gepleit. Om... Jawel, ik vond wel dat er oplossingen moesten komen, dat die kinderen bij elkaar bleven. Ja. Ja. Maar... En hoe gaat het nu, mensen? Dat weet ik ook niet precies hoor, want het was ook lastig om contact te blijven houden. Dat heb ik nog wel een aantal jaren gedaan. Maar nu is het voorbij. Ja. Goed. Joost, ik, ik, ik moet je bedanken. De slot-tune loopt. Okay. Uh, hartelijk dank voor dit ja. gesprek. Tot zover die speciale uitzending van Pavlov. Reacties naar Pavlovradio.ntr.nl Volgende week zijn we er weer. En uh, straks geen langste lijn, maar de echte Janne special. Fijne avond en graag tot volgende week. En ik moet natuurlijk nog zeggen, en een gelukkig nieuwjaar. Nou oh ja, jij ja, ook. Radio 1 wenst u een prachtig nieuwjaar. Van alle kanten...